12 uur. Het NOS Journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Kerk in Al van de Rijn herdenken. slachtoffers Schietpartij. Nederland teleurgesteld over afwijzen Ice Safe Deal. En Louis van Gaal per direct ontslagen bij Bayern. Het weer, het is een mooie lentedag met volop zon. Later afgewisseld door wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Ook morgen is het zonnig en warm met vergelijkbare temperaturen.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 A young man in a leather jacket and camouflage pants. That's how witnesses describe a gunman who opened fire in a Dutch shopping mall Saturday, killing five and wounding nine others before shooting himself. The mall is located about 15 miles from Amsterdam. In den Niederlanden sterben bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum sieben Menschen.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 Hallo, ik ben Owen Thomas voor de latest headlines van BBC World News. Een gunman heeft opened fire in een crowded shopping in Nederland, shooting dead at least six people. The gunman opened fire with an automatic weapon before turning a gun on himself. De sonnige Samstag veel in am Rhein een eindkaufstour ins te een jonger man in tarnanzug trad plotseling in en feuerte met een machinepistole meer dan 10 minuten om zich. Een Alfa aan de Rijn in Nederland is een dagje winkelen... voor veel mensen geëindigd in een bloedpad. Een jonge Nederlander schoot even na de middag wild om zich heen... met een automatisch wapen. En u hoort de hele dag op deze zender Radio 1 Updates... over het nieuws rond de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong. Nederland is zeer teleurgesteld dat de IJslandse bevolking het akkoord over Ice heeft verworpen. Het is niet goed voor IJsland en niet goed voor Nederland, dat zegt minister De Jager van Financiën. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de rechter. IJsland blijft verplicht ons terug te betalen, de tijd van onderhandelen is voorbij, zegt De Jager. Ook de Britten noemen een gang naar de rechter onvermijdelijk. Nog niet alle stemmen van het referendum zijn geteld, maar het lijkt erop dat 58% van de IJslanders tegen heeft gestemd.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 En de Duitse Formule 1-rijder Sebastian Vettel heeft ook de grote prijs van Maleisië gewonnen. De Red Bull-rijder reed bijna de hele race op kop. Jensen Button werd tweede, Nick Heidfeld derde. In het algemeen klassement gaat Vettel aan de leiding. Hij heeft nu beide wedstrijden dit seizoen gewonnen. Nog een keer de hoofdpunten van dit journaal. Kerken in Alphen aan de Rijn herdenken slachtoffers schietpartij. Nederland teleurgesteld over afwijzen I Safe deal. En Louis van Gaal per direct ontslagen bij Bayern München.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 Dit is Radio 1. Live vanuit het Manhattan aan de Maas. De perstribune van Max. Tot 2 uur een verslag van de Rotterdamse Marathon. Met Govert van Brakel. Goedemiddag. Even na het middaguur op deze stralende zondag. Live omroep Max vanuit Rotterdam. Op het stadhuisplein. Bij de uitspanning Big Ben. Waar onze gasten van het vorige uur uiteraard nog zijn. Vivian Ruiters en Marti ten Katen. Topmarathonlopers in het uh, verleden. En collega Andy Houtkamp voor de actuele stand van zaken in de koers. Ja, Govert, we hebben de halve marathon achter de rug. Uh, halve moet ik zeggen, achter de rug. Uh, na 20 kilometer, uh, had ik al gemeld, 58.40 ongeveer was de tussentijd. Dat was 10 seconden sneller dan het wereldrecord. De halve marathon is in 1 uur 2 minuten en 7 seconden. Dat is zeg maar gelijk aan het wereldrecord wat Ge Gebre Salassi uh, ooit liep. Uh, maar ja, we hebben nog een halve marathon te gaan. En een negatieve split zou uh, uh, heel mooi zijn. Dan loop je de tweede, het tweede gedeelte, de tweede helft, sneller dan de eerste. En dan zouden ze echt in de buurt van het uh, wereldrecord gaan komen. Koen Rijmakers, we hebben hem al de hele tijd gevolgd, liep op 20 kilometer 1.02.08. En dan loopt hij uit op een schema van uh, ongeveer 2.11. En dat terwijl hij 10 rond wilde gaan lopen. Het is een... Uh, een slijtaartjeslag, maar ja, dat is bekend van de marathon. Je ziet nu ook dat in de kopgroep er wat uh, verschillen beginnen te komen. En dat er mensen het moeilijk hebben. Maar ja, we zitten dan ook al na zo'n 22 kilometer in de wedstrijd. Uitheigen, het Govert van Braco. De perstribune van Max. Uitheigen, uitheigen. Ook met uh, Litouwers, Lee, Lee. Goedemiddag. Hey Robert, goedemiddag. Je hebt ze net weggeschoten, al die mensen. Ja, geweldig hè. Ja, wat, uh, geef ons eens dus een beeld. Hoe ging dat? Nou ja, ik, ik, ik doe dat al een jaar of tien. Dat is, dan word ik helemaal om, omhoog gehesen met zo'n hoogwerker. Uh, en dan staat er man, staan er 20.000 man onder hier. Die staan helemaal tandhakkend staan ze, staan ze te wachten totdat het schot gelost wordt. Eerst ga ik dan You'll Never Walk Alone zingen. En dan wordt het schot gelost en dan gaan ze. Nou, dat is geweldig. Ja, wat dus een is gewoon een feest om dat elke keer weer mee te kunnen en mogen maken. Ja. Dat is. En uh, heb je, is dat dan ook een, een heel groot koor wat er dan achter je staat en meezingt? Met ja, je ja nou, die, die, die energie die, uh, gebruiken ze straks natuurlijk voor het, voor het lopen. Maar ja, ze staan natuurlijk wel. Ze kijken, al, ze kijken allemaal naar je en ze staan met die armen omhoog. En ze, ze, zijn er klaar voor. ze zijn er klaar voor. Leuk om te doen. En je zei dat een soort doe al... pijlen boog, ze worden afgeschoten. Zo, ja, ja, je geeft ze een extra dosis energie ja, mee, natuurlijk. Ja, ja, dat hoop ik. Ja, ja natuurlijk. Met zo'n lied, lied in de rug wil je, wel, ja. uh, wil je wel heel hard weer verder gaan. Dat is prachtig om mee te maken. Uh, je zei al, ik doe dat vaker. Hè? Het, is, het is echt traditie geworden dat je ja, ze weg, wegzingt. Ik hoor bij het inventaris... Uh, zou je, ik het niet zeggen, maar... Zou je kunnen zeggen, maar... Ja, dat, is, wow. dat doe ik al meer dan tien jaar. Dat, uh... Ja. Uh, wat wat vind je zelf van een marathon uh, als evenement? Nou oh, ja, dat is natuurlijk een waanzinnig Rotterdams evenement. We hebben een mooi parcours en, en de, de, de, de tijden zijn ook verdienaard Je hoorde het net van Andy. Uh, dat, uh, we zitten rond het wereldrecord en dat is natuurlijk aantrekkelijk... Voor, uh, voor, ook voor andere lopers, want uh, ja... Ze, ze, ze, ze gaan toch liever naar een plaats, naar een stad toe... waar ze dat wereldrecord kunnen benaderen. En dat het zo gecompliceerd is dat je, okay, dat je erbij loopt... maar dat de tijden nergens meer toe doen. Nee. Dat is... Uh... En, en, wij, en, en wij zijn als Rotterdam natuurlijk ongelooflijk blij met, met zo'n evenement zo in het centrum. Het loopt, uh, het loopt ook figuurlijk, zal ik maar zeggen. Het, het is, het het is fantastisch trein, natuurlijk. Het wel. loopt echt als een trein. Ja. En <lacht> en mensen, <lacht> mensen hebben het ook reuze naar, naar hun zin, de mensen eromheen, ja. die geen kilometer wensen te lopen vandaag. Ja, ja. Maar ze zijn gewoon een dagje uit, hè? Rotterdam en, is in feeststemming. En zo is het, ja. ja. ja. Um, zelf ben je weer druk met de voorbereidingen, begrijp ik, van een nieuw groot concert. Wat ga je doen? Ja, ik, ik zit dit jaar 35 jaar in, in de business en... Uh, nou, dan ga ik een jubileumconcert doen. Het is nog niet 100% zeker, maar we proberen nog één keer Ahoy te doen. Omdat ik dat uh, 21 januari ook heropend heb. Uh, ja, daar staat een standbeeld van me in de hal. Ja, bedoel, ja, ja, ik had ook niks te doen, want Dat zijn van die dingen die overkomen je. Maar wel geweldig. En dan en, en denk ja, je kunt altijd nog uitwijken naar een andere locatie. Maar diep in mijn hart heb ik zoiets van, denk ja... In dat vernieuwde Ahoy, wat echt fantastisch geworden is, wat helemaal gerenoveerd is. Het dak 10 meter hoger, er kunnen 5000 mensen meer in. Ja, dat zou toch, toch nog wel een wens zijn uh, om dat nog één keer daar nou, te kunnen doen. Het is je van harte, harte gegund. Dankjewel. wel. Uh, vanmiddag uh, speelt ook Utrecht Feyenoord, hè? Laten ja. we dat niet vergeten. Ja, ja, ja. ja. ja als ze het goed we... doen, kunnen ja. ze misschien nog twee, twee plaatsjes stijgen. Nou, nou ja, ik las Mario Been uh, in de krant zaterdag, geloof het AD zelfs, uh, dat hij zei, ja, het is nu, nu erop of eronder. ja jawel, jawel. Als het vandaag niet lukt, dan wordt het niks meer. Ja, nou ja, het is natuurlijk toch nog een lange, een lange weg te gaan. Uh, de top 4 5 die halen we zo, sowieso niet, nee, denk ik. Maar ik, maar, maar ik, ik, ik denk, het, uh, het euforisme tussen de oren moet natuurlijk toch een beetje aangewakkerd worden. En uh, de, in feite hebben ze wel de kwaliteit om nog een paar goede wedstrijden te voetballen. Ja, het kan tegenzitten. Ja, je hebt vorige week met de Heeren Veen gezien hoe oh. die uh, ongenadigde langs kregen. Dan, dan kun je zeggen, ja, hoe kan zoiets? Maar aan de andere kant, denk ik, uh, waar, waar wij trots op kunnen en moeten zijn... ...dat is uh, ook al hebben we bij wijze van spreken met 10-0 verloren. Drie, het is drie gebeurd. Drie, het is, gebeurd. is gebeurd. En drie nee, dagen later zit dan gewoon toch die Kuip weer vol, ja. weet je wel. Nou, hoe, hoe ervaar je zo'n seizoen als, als fan van Feyenoord? Ja, een beetje moeizaam natuurlijk. Eh, laat, dan, bedoel, als, als, je, als, je, als je het anders bekijkt, dan, dan uh, slaat het natuurlijk nergens op. Ik bedoel, wij, wij hopen en, en, en we verwachten in eerste instantie natuurlijk dat we het wat beter zouden hebben gedaan. Maar het is niet anders. En, en, en dat komt toch ook een beetje door de, door, de, door de jeugd die in Feyenoord hoogmatig vertegenwoordigd is. Die weinig ervaringsfactoren heeft. Ja. En, en, en ja, de, ene, de ene dag spelen ze het sterren van de hemel. En de andere dag hebben ze een dip. En dan hebben ze weer twee wedstrijden nodig ook om die dip weer te boven te komen. Dat is wat er een beetje gebeurt soms. Wat vind je? Moet Mario Been blijven? Jawel, jawel, jawel. Ja wel. Ja, voor mij het is het gewoon een, ja, een man met een ongelooflijk groot Feyenoord hart. En, uh, en vergeet ons legio niet. Nee, dat is waar. En vergeet geen woorden maar daden. Hè? Dat is toch het voetballied. En niets is sterker dan het ene woord. Dat is Feyenoord. Ja. Ik, ik help het je hopen deze middag. Oké, okay, gehoord. Uh, dankjewel. Wat ga je nu doen? Uh, gewoon nog lekker genieten van de dag? Ja, ik ga nu nog even volgen op de schermen hoe het zich ontwikkelt. En uh, ik ben toch echt wel heel erg benieuwd hoe het hier gaat aflopen. Want daar hebben we nog een feestje achteraf ook. Kijk, en, en dan ga je nog een keer optreden? Dat, dat zou best kunnen, ja. <laughs> ik wens je een mooie dag, Lietouwers. Da dank, dank je, vriendelijk. Fijn dat je hier wilde zijn. En jullie fijne dag. Dank. En het mooie van de marathon is natuurlijk dat iedereen die maar een paar weken heeft getraind, gewoon mee kan doen. Want de sporters in trek hebben heel veel Nederlanders. Het lijkt wel, dat leek mij te, althans vanochtend, alsof heel Nederland marathons wil lopen. En in ieder geval bij dat legioen hoort ook uh, tv-presentator Bo van Erven-Dorens. Hij is druk in de weer met een nieuw televisieprogramma. Het begint morgen, dus vandaag is hij er niet bij. Maar hij heeft nog een boodschap voor de lopers. De Vip-tribune. De marathon lopen is iets fantastisch. De marathon in New York lopen is echt iets geweldigs. Dat is echt een evenement met 4 miljoen toeschouwers, 40.000 deelnemers. Het was echt iets... Ik huilde na afloop van pijn, maar ook van uh, echte emotie... dat het zo ongelooflijk mooi was. Dus ik heb het twee keer gedaan. Ik ga nu aanstaand jaar ga ik het weer doen, of dit jaar. In New York weer. En ik hoop gewoon dat het steeds iets beter gaat. Ik ga eerst eens eventjes de halve van Renesse lopen. De Rotterdam sla ik helaas over. Ik denk gewoon wat, wat altijd wordt gezegd, daar sta ik helemaal achter. Start slow, finish strong. Echt, dat is het belangrijkste. Ga jezelf niet over de kop lopen, want dan ga je helemaal dood op 35 kilometer. Zet hem op, zet hem op jongens, knallen. De aanmoediging van Bo van Ervedorens voor de lopers nu onderweg. Al, al een uur en een kwartier zo ongeveer, als ik het goed heb bijgehouden. Want zijn klokslag 11 uur weggegaan. Jules van der Wart. Waar sta je, Jules? Langs het parcours ergens. Nou, ik sta bij het Hofplein. Het Hofplein is gewoon netjes uh, gekleurd. Geen, uh, geen paars of rood nog, maar gewoon uh, echt een mooie blauwe marathonkleuren... zoals uh, de lucht uh, vandaag ook is. Ik sta bij drie heren en die uh, zijn bezig aan een, uh, aan een banaantje aan het eten. Jullie hebben de tien kilometer gelopen. Ja, we hebben de 10 gelopen en uh, ja, het was een beetje moeilijk wegkomen natuurlijk. Heel erg druk. En uh, ja, een kilometer of drie ging het pas lekker hè? En toen kwam de warp er toch een beetje opzetten. Het was uh, behoorlijk warm. Ja, voor en voor dat... de luisteraars thuis wie ben je eigenlijk? Ik ben uh, Kees Slijn uit uh, Oudorp, voor de hoofdlage. En uh, we zijn hier met een dutje van onze uh, hardloopvereniging de Stelrenners. Dus uh, ja, ik proberen maar toch. Ja. En je collega is Johan Langbroek uit klant jullie hebben ook snel gelopen? Wat was je tijd? Ja, mijn tijd was iets boven de 50 minuten. Snel lopen lukt hier niet. Je moet hier komen voor de lol als je die 10 kilometer doet. Want snel lopen dat, dat heeft hier geen zin. De eerste 3-4 kilometer houdt alles op. Maar het is gewoon gezellig, het is leuk. En we gaan straks bij onze vrienden van de club kijken, want die lopen de marathon. Dus wij gaan douchen en dan zorgen dat we op tijd terug zijn. Dan kunnen we weer aanmoedigen. Ja, en jij bent? Anderen van Geloof, ja. ook van de stuilrunders. En ja, jij gaat ook even lekker bijkomen, want ja. het is ook nodig om je, om je collega's aan te moedigen voor de, voor de marathon. Ja, ja, die lopen de marathon, vier van onze van stuilrunders. Ja. Ja. Sommige ja. mensen zeggen, ja, het is eigenlijk te mooi weer, het begint te warm te worden. Misschien ook voor de marathon. Denk jij dat ook? Was het voor jou warm? Nee, voor mij niet. Ik loop graag in de warmte, dus voor mij was het was ideaal. En wat was jouw tijd? Nee, mijn was uit 46 minuten. kwamen jullie gelijktijdig over de finish? Of? Nee, nee, nee, nee ik kwam uh, vijf minuten eerder in. Ja. Jij vijf minuten eerder? Ja. Jij bent de beste eigenlijk. Ja, ik ben de beste. Je kan, kan je wel zien dan. Heb je dan gewonnen? Ja, ja. we gaan een hele dag travteren voor mij. Dus, uh, we hadden een weddenschap en ik heb die gewonnen. Uh. Maar dat is het leuke, hè? de marathon van Rotterdam is een mooi evenement. Tienduizenden mensen die meedoen, heel veel mensen langs het parcours. Heb je daar wel van gemerkt? Ja, we worden best wel heel uh, aangemoedigd en uh, vooral op het laatst en heb je dat nodig. En uh, ja, oké okay, ben je zo een, een, uh, in een trans bezig eigenlijk? Dan, dan, ja, je hoort en je ziet wel. Maar ja, het, het, het, ja, het helpt je wel eigenlijk en uh, ja, daardoor blijf je toch lopen, want ik wil niet stoppen. Nee, was het niet de eerste keer of lopen jullie vaker? Nou, We lopen vaker, maar dit was de eerste keer voor mij hier in Rotterdam, gewoon om het een keer mee te maken. Maar ik moet zeggen, ik heb wel bewondering voor de lopers, maar ook voor die mensen langs de kant. Want er stond zo'n meneer met zo'n zo horentje, dus die staat de hele dag op dat toetje te blazen. Nou, die heeft vanavond kramp in zijn handen, dus uh, wij hebben zere benen, maar hij heeft zere handen. Maar toch fantastisch om te zien hier. Nou, nee, ik heb ook gemerkt dat er muziekbeentjes langs de kant ja. staan. Dat is voor ons net even iets te ver om te horen, maar zweept dat je een beetje op Ja, ja. je op, dat ja. Ja, ik heb al twee keer gelopen hier in de marathon, dus, maar dat is uh, ideaal. Hè? Maar je hebt de marathon zelf gelopen? Ja, twee keer al. Ja. En in welke tijd? Ik heb vier uur en één keer 4 uur 37. En waarom vandaag dan niet? Nou, nee, ik had niet zoveel zin om te trainen. dit, uh, ja. <laughs> dus. ja, Maar dat is het, hè. de gezelligheid van ja. zo'n marathon, mensen bij elkaar. Jullie zijn echt met z'n drieën. Of... Ja. En hoeveel marathonlopers doen er zo meteen mee? Vier. Dus ben uh, met een grote groep uh, gekomen en jullie trainen ook gezamenlijk? Ja, we trainen ook gezamenlijk, hè. Hoe vaak eh, doen jullie dat? We trainen twee keer per week met de vereniging en daarna zijn de mensen zelf ook bezig in het weekend nog. Dus uh, de, ik denk ja. de jongens van de marathon die hebben meer getraind afgelopen weken. Maar gemiddeld lopen wij twee keer in de week met, uh, met de club. Laatste vraagje: volgend jaar weer. Uh, ja, zeker de 10 kilometer. Marathon weet hij nog niet. Heb ik al geen gedaan en ik wil alleen maar slechter worden. En beter denk ik niet meer. Dankjewel en uh, succes verder. Oké, okay, bedankt. Tot ziens. Andy, hoe lopen de hazen? De Hazen lopen hard, Govert. Er zit alleen ietsje boven het wereldrecord op dit moment na zo'n 25 kilometer. Dat komt ook omdat er de afgelopen 5 kilometer het bijna een echte wedstrijd leek. En er zo hard gelopen wordt, met name ook door de Hazen... dat de favorieten moeite hadden om het te volgen. Een van de belangrijkste slachtoffers, mijn persoonlijke favoriet, Lilesa. Hij moet afhaken, maar we hebben nog wel bij de kop... Feleke en uh, Kipruto En dat zijn uh, ook uh, hele harde lopers. Het kan nog alle kanten op gaan. We hebben 1 uur en bijna 20 minuten gelopen in de marathon van Rotterdam. We zitten tussen de 25 en de 30 kilometer. Actuele beelden op de radio van uh, Andy. En nu, uh, nu de analyse daarbij van uh, Vivian Ruiters. Uh, onze nationale kampioene in 2002 op de marathon. Wat, uh, wat vind je ervan zoals het tot nu toe gaat? Ja, dus, kijk, ze hebben natuurlijk zeven hele goede lopers gehaald. En, uh, en het, ik denk dat het vandaag gewoon net iets te warm aan het worden is. En dat, dat is misschien gewoon jammer voor die, voor die eindtijd. Want ze hebben gewoon echt wel een topveld En ook gewoon met potentiële ja, echt wel jongens die nog flink hun PR's kunnen verbeteren. Want ze zijn nog jong. En uh, ja, dat nu toch, kijk hier is het prachtig weer voor ons. Ja, ik wou zeggen, voor ons mag het, mag het nog wel een graadje meer zijn hè? <laughs> ja, en de toeschouwers zullen het ook prachtig vinden. Maar ik denk dat het voorlopers nou toch net iets te warm aan het worden is. En dat, dat, ja, dat, ze, dat daar zullen slachtoffers vallen. Uh, in zoverre slachtoffers dat, dat de tijden niet, waarschijnlijk geen re, uh, wereldrecord te realiseren is nou. Ja, Martie, uh, Martie Tenkate, wat is dat met die temperatuur? Dat ene graadje verschil? Ja, het luistert toch heel erg nauw. En uh, ja, wij... In Nederland ervaren we toch heel vaak dat het, ja, die temperatuur die gaat in april altijd ergens heel onverwachts omhoog. En dan heb je van dit soort temperaturen last. Maar loop je straks in september de Marathon van Berlijn of zo, dan is 20, 21 graden geen enkel probleem. Nu ben je er nog niet aan gewend. En we zitten altijd ja, toch een beetje verwond, verwonderd te kijken van, is dat bij de Kenianen ook zo? Hebben die ook uh, last van de warmte? En, want in, in Kenia zal het een stuk warmer zijn, maar ja, het is hier dan toch een ander soort warmte. Uh, we lopen, uh, we starten om 11 uur. Uh, dan is het op dat moment nog vrij aangenaam. frisjes, vond ik. Ja, het was frisjes, maar je ziet nu dat er gewoon de temperatuur flink oploopt. En de zon heeft een uh, enorme kracht. En dan zag je met name het stuk uh, dat ze de zon in het gezicht hadden... dat ze daar toch uh, wat tijd hebben uh, verloren. Nou ja, om aan zijn beroemde Rotterdammer te citeren, Gerard Koks, je hebt er maandenlang naar uitgekeken. En eindelijk, daar is hij dan, de zon. Kees Schimbergen. Goedemiddag, Kees. Hallo, Goverend. Kees Grimberger, uh, die kent u ongetwijfeld van het uh, NCRV-televisieprogramma Rondom 10, het discussieprogramma. Maar Kees is weg uh, bij de NCRV. Al komt... een jaar, ja. Ja, zeker. En uh, je gaat iets doen bij Max, wat ga je doen? Uh, een discussieprogramma maken. Uh, gelijkend op Rondom 10, maar toch weer anders. Vertel. Ja, zoveel anders zal het ook weer niet worden. Want een goede ja, discussie is discussie. Precies. En groepen zijn groepen. Een, een, een goed gesprek uh, vraagt om uh, goed feitenonderzoek. Uh, een goede structuur in een gesprek, uh, op het goede moment het loslaten en uh, een spontaan gesprek laten ontstaan. En een goede balans tussen emoties, beleving aan de ene kant en uh, feitelijkheid aan de andere kant. En, uh, ja, en veel mogelijkheden voor de kijker om je te identificeren of je er tegen af te zetten, maar ja, er moet iets met je gebeuren. Ja, ja. Dus Het wordt een soort rondom tien, andere titel, maar... Oké, okay, ja, veel discussie. Nou, ik kan me wel voorstellen dat we net iets meer onderwerpen ook gaan zoeken... in de richting van de 55-plusser uh, onderwerp. Wij hadden vorige week de eerste redactievergadering... Um, een onderwerp wat langs van me, wat ik erg mooi vind... naar aanleiding van het uh, laatste boek van Marion Bloem. Uh, Lust en liefde op latere leeftijd. Goof, het moet jou aanspreken, ik, ik als Max-medewerker. Ik, ik val even... Ja, het spreekt mij zeer aan. Ik val uh, bijna even stil. Want? Want lust en liefde... Ja, want. Wat, wat is de discussie dan? Nou, dat, dat, dat zou kunnen betekenen dat je in zo'n aflevering... niet eens zoveel discussie hebt. Maar dat je meer het gesprek en de beleving van diverse kanten belicht. In rondom 10 hadden we ook wel afleveringen... waar het mes niet helemaal op tafel lag. En dat waren toch mooie afleveringen, omdat je bijna een sierlijk salongesprek kreeg... met alle klankkleuren die rond dat thema zichtbaar waren. Ik kan me een uitzending herinneren over het uh, thema falende moeders. Geen kind. Vanwege verslaving of psychiatrische problematiek... Uh, zouden vrouwen eigenlijk belet moeten worden om kinderen te krijgen. Nou, daarin hadden wij een aantal uh, moeders zelf ook. En ja, er ontstond eigenlijk gewoon een, een mooi gesprek over... Uh, ja, de leefomstandigheden ja. van vrouwen in, in niet-florissant omstandigheden... die toch ook een kinderwens hebben. Nee, ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n discussie niet tot een ultieme conclusie leidt. Ik bedoel, daar heeft iedereen een mening over... en iedereen pikt wat uit de discussie op wat hem goed dunkt en, en waar hij wat aan heeft. Ja, en, en dat was natuurlijk ook het kenmerk van ja. rondom tien. Zelden, nee, zelden tot nooit, concludeerden wij helder één, één conclusie. Nee. Of kwamen we uit op één standpunt. Mis je, was... mis je het programma wel? Als, als, ik ja, als persoon? Nou ja, je hebt het lang gedaan. 11 jaar geloof ik. Ja, ja, ja, ja, maar ook wel weer niet. Het is ook goed om, uh, om iets anders te doen. Ja, dat, en... zeg, je, dat zeg je nu. Maar toen voelde toen het heel vervelend. Want nee, je, heel... je moest min of meer weg. Ja, ik moest weg. want Mijn imago deugde niet. Ik was in de ogen van uh, de kijker. Was de opvatting van de NCV-leiding. De kijker vond mij saai, serieus en gereformeerd. Oh, dat was even. de reden dat ik weg moest. Nou ja, kijk serieus, daar is niks mis mee. Nou ja, voor een serieuze journalist, toen zei ik ook tegen die. Als lijf... reformeert, dat, dat, dat hoort bij de club. Bij de NCRV. Dus... Maar ja, ik ben een Paapse jongen, misschien dat dat het was, ah. dat ik te gereformeerd was geworden. <laughs> ja, ja. ja, dat, dat gebeurt. Dat ja, het je... ook voor. Nee, dat is waar. Kijk, uh, iemand die stopt met roken, die wordt erger ja. he, dan, dan elke niet roker bij elkaar. Ja. Ja, dat, ja, zo gaat dat. Even tussendoor, als jij erger zegt, dan hoor ik dat je uit erger komt. Ja, ja, maar hoor, jij. Hoor dat dat je uit de ja, ja, ja. ja, maar jij bent, jij bent ook een Haagenaar. Ja, wij scheelden één wijk slechts. Gauw. Ja, wij scheelden weinig. Maar ik las dat jij bent begonnen bij het dagblad Het Binnenhof. Ja, als Met het Rooms-Katholieke Dagblad. Rooms he? daar ben ik begonnen als bezorger en later als amateur voetbalverslaggever. Nou, nou dat is uh, dat, ja, het Binnenhof is ter ziele gegaan helaas. Ja. Uh, er is niet veel over van een echte Haagse, Haagse krant. Ook, ook van de Haagse krant. Nee, van de Haagse kranten nee. is op het AD Haagse krant eigenlijk niks over. Nee, Vaderland, Nieuwaagse krant, noem maar op. Dat is allemaal, maar we gaan niet te veel over De Haag hebben weer. Nee, nee, nee, nee. maar goed, je bent er zelf over begonnen. Hè? Ja, sorry. Uh, en dan raak ik weer een beetje op dreef. En dan denk ik, ja, ja, een beetje. Maar <laughs> <laughs> jij ja, moest weg, daar waren we gebleven bij de NCV. Uh, dat vond je heel vervelend natuurlijk, omdat je eerst was geprezen en vervolgens weg moest. Ja. Zo is dat gegaan. Ja, nou ja, maar dat kan dus omslaan. Dat kan ja. Dus omslaan. ja, maar, ja, maar laten we zeggen niet in een jaar, maar nee, in twee maanden. maanden. Ja. ja, in twee maanden tijd. Twee maanden daarvoor was ik in een nabespreking van het jaar 2008... was mij eind november door de leiding te kennen gegeven... dat het fantastisch was wat onze redactie deed... wat wij met het programma deden, dat ik als medewerkende redacteur, mijn prestaties werd gelauwerd, de ja. kracht van het programma staande blijven op de zaterdagavond, toch met een informatief programma, is, is, is een moeilijk zit toch? Ja. De, de, de dynamiek van de zaterdag is toch uh, film, uh, lekkere televisie, Paul de Leeuw of... Studio, ja, goed, dat is later. maar, ja, maar goed, dat is de, de dynamiek. De, de dynamiek van de zaterdagavond is een andere dan uh, een, ja. een wat zwaarder informatief programma. En toch redden wij het met uh, kijkcijfers boven de 500.000 gemiddeld. Dat, uh, da, de, maar Daarmee komen we misschien bij een probleem dat niet zozeer NCRV gebonden is. Als wel, moet je misschien wel zeggen, omroepbreed gebonden is. Dat de oudere presentator in Nederland minder gewaardeerd wordt dan het jongere Gurt. Ja. Nou, dat vind ik ook niet zo'n ramp hoor. Nee, maar het is onze cultuur, denk ik. Ja, ik vergelijk het eens met Amerika of, of, of Groot-Brittannië. Aan de andere kant van de Noordzee. Daar zitten mannen van 70, 60, 70 jaar. Dat zijn instituten geworden. Alle vertrouwen, je gelooft ze en ze blijven zitten. Dat is waar. Ja, misschien is er misschien ook een beetje uh, jonge, lekkere wijvencultuur aan het ontstaan in Nederland. Dat het allemaal gewoon jong en lekker moet zijn. Ja, maar het moet er ook ergens over gaan. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar goed, blijkbaar zijn dus als er dus... Het was saai degelijk en inhoudelijk blijven. Maar, maar on... ja, dat vind... Nee, dat vind ik ook. Dat, daar sta ik wel achter. Maar ik, ik, je kunt soms als eenvoudige uh, alleenstaande journalist... kun je de cultuur niet tegenhouden die over ons komt. Nee, ja, je, je kunt wel op de trom slaan. Ja, dat heb ik ook wel gedaan. Dus ik heb gevraagd, mag ik met jullie argumenteren over... Uh, en mag ik met jullie gewoon een gesprek aangaan over deze argumenten? Ja, en dan zegt de leiding, wegwezen. Er wordt niet over geargumenteerd. Jij... Jouw imago deugt niet naar ons idee, daar moet je weg. Nou, neem je even mee terug, Kees, naar 1985. Toen je nog de jonge, goddelijke Kees Rimberger was. Hallo, dit is uh, Snuiters. En vanavond is alles in Snuiters best wel een beetje ongelooflijk. Prima, weet je wel. Vol met positieve gevoelens hebben wij het vanavond over de bakwan. Ze noemen zichzelf soms bakwaan en het is een beweging, een religie misschien. Ik heb nou dus een aantal jongens en meisjes uit de Amsterdamse commune rond mij verzameld. Je heet Sunita, maar je hebt vroeger anders geheten. Karen. Wie heeft jou die nieuwe naam gegeven? Bakwan. Ja, toen was je al bezig hè? Ja, 1985 toch? Bij de Icon. Bij de Icon. was bij de Icon inderdaad. Ja, jongerenpraatprogramma. Ja. Dat was wel een jongere ouder al hè, Toen. Nou ja, toen zat je al in die serieuzigheid van uh, met mensen spreken over diepgravende zaken. Ja, nou nee, ja. ja, ja, gewoon, uh, ja. Zo ja. gaat dat, dus ja, dat is helemaal niet dat. erg. Nee, nee, ik ja, bedoel, we zijn niet het... allemaal of cabaretier geboren en, en in, in, verder Wat is er Andy? Jij zit te gebaren. En die kan weer even wat zeggen, collega's in de wagen. Graag, want uh, we hebben 30 kilometer punt bereikt, uh, Govert. En uh, het wordt toch nog wel spannend hoor. 1.28.41 is de tussentijd. Nou, ik heb al steeds dat wereldrecord erbij gehaald. Van Jeb Selassie. dat was 1.28.27. Dus 14 seconden zitten de lopers nu boven het wereldrecord. Het wordt spannend, die laatste eh, nou, ruim 12 kilometer. Goed, dan gaan we zo even de deskundigen over horen. Maar er wordt ook gefietst, Parijs-Roubaix, ook weer zo'n zo prachtige klassieker. Die de, die de lente in zich herbergt. En kasseien natuurlijk. Sebastian Timmerman. Een van de mooiste van het seizoen, denk ik wel. Vanwege dat unieke karakter met die kasseien inderdaad. De 109e keer parijs roubaix En die gaat tot nu toe de geschiedenis in... als een bijzonder zenuwachtige editie. Het is namelijk erg nerveus. Normaal rond deze fase van de wedstrijd... en dat is dan na zo'n dikke 90 kilometer... kun je de namen op gaan noemen van meestal zo'n vijf, zes renners... die ontsnapt zijn en een aantal minuten voorsprong hebben. Maar vandaag is dat heel anders. We hebben wel een aantal pogingen gedaan zien. Onder meer van de Nederlander Roy Curvers en daarna nog een groepje van zes met Bradley Wiggins daarbij. Allemaal nog op het asfalt, want de eerste kasseistrook is wel aanstaande, maar ze hebben nog geen kasseien gehad. Maar het peloton heeft nooit meer gegeven dan zo'n halve minuut voorsprong voor de vluchters die er waren. En dat uh, zegt genoeg. In de goede omstandigheden, de wind wel tegen vandaag in het Noord-Franse land, willen de topfavorieten zoals Fabian Cancellara, de Noor Thor Husshoeft en natuurlijk altijd de Belg Tom Bonen. Uh, een groep met uh, vluchters niet altijd te veel ruimte geven. Het is behoorlijk hectisch en behoorlijk nerveus dus in de eerste uren van deze Parijs-Roubert. Ik zei het al, de eerste zone met stenen is aanstaande in Troisville. Dat wordt dan de eerste van 27 kasseistroken. En dan heeft het peloton er 98 kilometer op zitten. We zitten nu op kilometer 93, dus binnen 5 kilometer is die eerste zone aanstaande. En opnieuw is er een groep dat probeert weg te rijden met Martin Elmingen daarbij uit Zwitserland. Mitchell Docker zit daarbij, dat is een Australiër. ...in Nederlandse dienst van de Skill Shimano. En ook Maarten Cialinghi probeert weg te rijden op dit moment uit het peloton. Een van de dertien Nederlanders die gestart is in deze Parijs-Roubaix. Maar opnieuw geeft het peloton nog niet veel ruimte. Twintig seconden is het voor een groep van zo'n zes, zeven rijders. Als we dus op punt staan om de eerste kasseien op te rijden in Troisville. En dan gaat Parijs-Roubaix echt beginnen. Max, omroep Max vanaf het stadhuisplein in Rotterdam... De zon laat ons onveranderd gelukkig niet in de steek. De temperatuur loopt lekker op. Het spijt me zeer voor de lopers. Maar het, uh, het mag best lekker warm zijn op het terras. Big Ben, Jules van der Wart. Uh, temperatuurmeter uh, in de hand, Jules. En wat zie je? Ja, ik zie drie dames voor me staan. En ze hebben gelopen voor het oogziekenhuis Rotterdam Loopt voor Eye Care Foundation. Eefje, Simone en Karin, hè? Ja, dat klopt. En jij werkt bij het ziekenhuis? Ik werk in het oogziekenhuis, ja, dat klopt. En jullie hebben net 10 kilometer gelopen? Ja, dat was pittig. <laughs> het was erg warm. Maar... Heb, je, heb je getraind voor deze 10 kilometer? Uh, ik heb me wel enigszins voorbereid. Maar uh, ik heb ongeveer twee keer in de week hard gelopen en dan ongeveer 8 kilometer. En die laatste twee heb ik hier op gevoel gedaan oude karakter, ja. En, en hoe ging dat die laatste twee kilometer? Echt karakter? Of... Nou ja, kijk, mensen aan de kanten juichen. Je hoort de muziek al. Dus dat geeft je even net die laatste een, uh, kracht. En dan kan je zelf nog even versnellen. Dus dat is wel heel gaaf. Heb jij ook gewoon acht kilometer getraind de laatste weken? Uh, ik heb wel op tien kilometer getraind. Vanaf januari zeg maar begonnen. En uh, ja, dat ging eigenlijk wel goed. Dus. En voor die tijd? Uh, vorig jaar heb ik één keer een 5 kilometer wedstrijd gedaan, maar dat was uh, te lang geleden. Dus ik ben echt vanaf januari beginnen met trainen. Ja. En voor de mensen die niet het weten, hoe bouw je dan een 10 kilometer op? Uh, wat, wat is dan de laatste weken? Wat moet je vooral doen en niet, uh, juist niet doen? Uh, nou ja, Volgens mij moet je eigenlijk intervaltrainingen doen en af en toe duurloop. Maar ik heb alleen maar duurlopen gedaan, dus ik ben niet het uh, goede voorbeeld eigenlijk. Jij wel, ben je gisteravond vroeg naar bed gegaan? Ik ben heel vroeg naar bed gegaan en uiteraard pasta gegeten gisteravond. Veel water. Veel water gedronken en vanochtend nog even een banaan genomen. En, <laughs> zo bereid ik, heb ik me voorbereid. En dan als je s morgens opstaat, voel je dan al dat je goede been hebt? Ja, je voelt gewoon doordat je de laatste weken getraind hebt... dat, je, dat ze gewoon gespierd zijn, dat ze strak staan... en uh, dat, <laughs> dat ze er tegenaan kunnen. Ja, maar dat is belangrijk, hè? morgens hoe je opstaat, hoe je dan voelt, hè? Want als je, ja, voor hetzelfde geld uh, loopt het voor geen meter. Ja, ik was wel gespannen vanmorgen en Simone had uh, last van de knieën... dus ze zaten elkaar lekker op te naaien dat het uh, niet ging lukken vandaag. Dus, uh, maar excuses excuus is dat. Hebben jullie ook, uh, ja, voor het goed doen, halen jullie ook geld op? Uh, ja, um, we lopen voor... Um... I Care Foundation en, uh, proberen we, we hebben via sponsoren geprobeerd geld uh, in te zamelen. En uh, die hebben natuurlijk ook voor deze shirtjes gezorgd. We hebben zelf als medewerker meegedaan met uh, oogbolactie. We hebben sleutelhangers verkocht. En er zijn allerlei... Uh, ja, we hebben een pasta party gehad met z'n allen. En we hebben een, uh, een bokswedstrijd gehad met z'n allen. Alles om geld in te zamelen, zullen we maar zeggen. Ja, okay. ja. En ook de gezelligheid. Hoe gaat deze middag aflopen? Uh, oh, eerst even wat uh, water drinken. En daarna gaan we met z'n allen borrelen, geloof ik. Ja, we hebben wel verdiend, geloof ik. Ja. Dank jullie wel. Oké, okay, dankjewel. En uh, hoewel alles deze uitzending dus om de marathon draait... zowel om de wedstrijd als om de recreanten... hoort u natuurlijk ook de rubrieken die u van ons uh, gewend bent... op de zondagmiddag op de perstribune. Onze recent Ron Vergouwen keek deze week natuurlijk televisie. Heel veel. Hij heeft bijna vierkante ogen gekregen van het kijken. Hij zag onder meer een nieuw consumentenprogramma van Astrid Joosten. En het nieuwe sportprogramma van Henk Spaan. Kortom, Kassie Kijken. Was er nog wat op tv deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Het lijkt er steeds meer op dat alles op tv al een keer gedaan is. Alles keer terug op tv of men probeert te vergeefs het wiel opnieuw uit te vinden. Zo startte vrijdag bij de VARA een nieuw satirisch consumentenprogramma. Kan niet waar zijn? Met Astrid Joost. In Polen heeft een politieman zichzelf op de bon geslingerd. Meneer Van Dijk, wilt u van mijn boekje afblijven? Meneer Van Dijk, dat is mijn... Oh, meneer Van Dijk, maakt u het niet erger? Maakt u het niet erger voor Klachten van kijkers over problemen met bedrijven of de overheid worden door een groep cabaretiers, waaronder Mike Baudet en Pien van Bennekom... op humoristische wijze uitgebeeld. Waar hebben we dat ook alweer eerder gezien? Tja, KRO's ook dat nog dus. Maar de Varen zoekt het liever dichter bij huis... en trekt de vergelijking met hun eigen programma... Hoe bestaat het van 30 jaar geleden? Uh, we hebben een paar vrij dwingende uitnodigingen gekregen. De eerste van meneer Greuter uit Landsmeer. Uitvaartcentrum Noord... Mensen moeten zich bij ons thuis voelen. En voor aarzelaars een foto van meneer Koistra uit Dokkum. Crematie, er wordt op u gewacht. Zo, nu alweer afgelopen mensen, hoe bestaat het? Maar volgende week terug. Ja, en presentatrice Astrid Joosten zelf, nou, die heeft haar eigen mening over de ontstaansgeschiedenis. Ik heb het eigenlijk zelf bedacht om... Uh... Sorry, wat zeg je Astrid? Oh, ik heb het eigenlijk zelf bedacht om. Uh... Nou, het enige dat nog een klein beetje nieuw is, komt uit Astrid's andere programma Alles Draait om Geld. Namelijk de rubriek Weggegooid Geld over verspilling van overheidsuitgaven. Maar dat is ook al eens eerder gedaan in het RTL-programma Over de Balk. Ja, vernieuwend is het dus allemaal niet, dus zal het programma staan of vallen met de kwaliteit van de sketches. En in de eerste aflevering zaten eerlijk gezegd nog niet heel veel dijenkletsers. Laten we het maar een kans geven, maar het niveau moet wel wat omhoog hoor. Diezelfde vrijdag was na zeven maanden van uitzenden pas het tweede tv-programma van Omroep Poon te zien. Heilig gras, een documentaire reeks over de liefde voor sport van sportjournalist Henk Spaan. De start was veelbelovend, getuige een prachtig interview met voetballer Robin van Persie. Van Persie, schitterend aangenomen. En schitterend aangenomen. Ik vind dat jij slecht bent aangespeeld tijdens dat WK. Ik heb niet heel veel scoringskansen gehad. En uh, als je puur naar die wedstrijden kijkt en naar de, de, de feiten van dat toernooi... dan liep ik gewoon, uh, gewoon heel veel. Dus als je dus voor loopt zou dat reden moeten zijn dat je... Om je aan te spelen. Dat je dus in vaak loop. genoeg in die positie komt. Dus. als je een loopactie doet, dan verwacht je de bal. Dat is wel hoe ik het zie. Spaan zou de serie oorspronkelijk samen met Hugo Borst maken. Maar zoals bekend heeft die licht overspannen moeten afhaken. Spijtig voor het opstandige poont... Want met Spaan alleen is van brutaliteit weinig meer te merken. Die heeft zijn wilde haren uit de tijd van Pisa en die twee nieuwe koeien duidelijk verloren. Maar voor het programma is het alleen maar goed dat Spaan nu alles alleen doet. Want daarmee gaat alle aandacht tenminste uit naar de geïnterviewde. Maar ja, past dit dan wel bij Poont zou je zeggen. Want getuige de reportages in het Pont Nieuws, moet het bij die omroep toch vooral om de gevatte vragen van de interviewers draaien. Uh, wacht, we vragen het Henk zelf even. Ja, Henk. Ja, hallo Henk. Zeg even over dat heilig gras van jou. Leuk programma hoor, maar uh, is daar nou blij mee? Ja. Oh, echt waar? Ik vind jou veel beter bij de VPRO passen. Wilfried de Jong die gaat stoppen met Holland Sport. Dat gaat zou jij prima kunnen opvullen, vind ik. Zelfde mij dan niet! kijken met Ron Vergouwen. Ron's uh, kijk op uh, de televisieweek... Andy die Houtkamp, we gaan, uh, we gaan naar, uh, ja, mag je zeggen, de finale is het al zover? Nee, maar ik denk wel dat uh, de belangrijke beslissingen uh, gevallen zijn. Zeg maar. Dat wereldrecord moeten we echt uh, uit ons hoofd zetten. Niet omdat ze er zo ver van af zitten op dit moment. Maar uh, Heilig Gebre Selassie liep de laatste 10 kilometer zo verschrikkelijk hard. Uh, hij versnelde nog flink. En ik zie dat deze lopers niet doen. Overigens loopt nog altijd een haas op kop. Nou lopen hazen meestal op kop. Maar we hebben ook met Kamil Maas gezien dat hij als haas de marathon ooit uitliep in een hele mooie tijd. En nu loopt Sami Twara uh, op kop. Hij heeft nog nooit echt een marathon helemaal gelopen. Maar het zou me niet eens verbazen als hij hem nu gewoon uitloopt. Hij loopt heel erg goed. Hij heeft ooit de halve marathon in Den Haag gewonnen. De CPC-loop en de Dam tot Dam. Dat is uh, 10 Engelse mijlen, 16 kilometer. Maar hij zou zomaar uh, deze marathon van Rotterdam uit kunnen lopen. En hem zelfs kunnen gaan winnen. Uh, de winnende tijd zal rond de 2.05 liggen. 2 uur en 5 minuten, voor zover het er uh, nu voor staat. Maar ze moeten nog wel een uh, eentje, nog een... Uh, Kilometer of, nou, het zal 6, 7 kilometer zijn. En dan zijn ze op de koolsingle. Uh, het gaat natuurlijk fantastisch, hè? Want we kijken alleen maar naar zo'n wereldrecord. Maar ze lopen geweldig. Overigens, Hilda Bed loopt ook uitstekend. Is op weg naar Londen, om het zo maar te zeggen. Die gaat de tijd lopen waarmee ze mee naar Londen mag. En Koen Rijmakers, de Nederlander, heeft het uh, moeilijk. Hij komt niet onder de tijd van 2-10. Hij mag hopen op uh, 2-11. En dat zou teleurstellend zijn. Ja, Hilda volgt de Bordenhoek van Holland ja, Je <laughs> denkt er steek gelijk over. Ja, dat ben zou ik op, niet slecht zijn. ben ik op tijd in Londen vandaag. Kees, Kees Schindberg, journalist. U kent hem van uh, Rondom Tien, het discussieprogramma uh, waar hij leiding aan gaf van 1999 tot, uh, tot 2010. Kees, uh, dat was een interessante periode uh, waarin jij dat programma maakte, want er gebeurde veel in Nederland. Ja, dat is uh, een tumultueus decennium. En uh, daarom was het het waard ook na die periode om daarop terug te kijken in uh, een boekvorm. Ja. ja, je hebt er een boekje over gemaakt? Ja, ik heb een boekje over gemaakt. komt over uh, negen dagen uit. Ja, was dat ook, uh, ja. was dat ook voor jou uh, om uh, een net punt achter te zetten, achter die periode? Zo was niet bedoeld. Ik wilde gewoon uh, een aantal grote thema's die we behandeld hebben... Van, uh, variërend van de politieke moorden in Nederland tot de islamkwestie tot de... Uh, mooie, grote thema's... in de persoonlijke levenssfeer... waar we met dilemma's worstelen. Van alles en nog wat. Ik wilde gewoon op een aantal thema's... terugkijken. Met voormalige... gasten terugkijken op wat de bijdrage... aan rondom tien uh, aan het geheel is geweest. Aan dat thema. Aan dat, dat ja. probleem. En uh, al schrijvend bleken het een prachtige punten te zijn. Ja. Ja, dat kwam we... ik eigenlijk pas schrijvend achter. Dat het een hele mooie afronding is van... 11 jaar met hart en ziel... in zo'n programmawerk. Wat leuk, wat leuk dat je het hebt opgeschreven. Um, ik vroeg me af... Is er uh, in al die uitzendingen die je gemaakt hebt de afgelopen elf jaar... nog een onderwerp dat een relatie heeft... tot datgene wat gisteren in Alphen aan de Rijn gebeurd is? Ja, hebben we... Ik denk wel. De, de, de, de, de ongelukkige medemens, de, de verschopte, de, de mens die uh, wanhopig is... die hebben we wel behandeld uh, en eigenlijk het meest... Uh, indringend. De aflevering twee dagen na de uh, desperate autorit van Karstee in Apeldoorn. Uh, we maakten toen 2 mei 2009 een aflevering waarin we terugkeken op de gebeurtenissen. Maar het grootste deel van de uitzending ging eigenlijk over mensen als Karstee. Omdat de vrijdag, de dag na het gebeuren, kwamen al heel veel telefoontjes bij ons binnen. En mailtjes van mensen die uh, zich meenden te herkennen... In de wanhoop, de eenzaamheid, de desperaatheid van Karstee. We hebben toen een aflevering over gemaakt en daar kwamen echt uh, nou ja, meer dan duizend reacties op. Ja, en da, da, dan, dan merk je dus als programmamakers dat een, een veel verschoppeling in onze samenleving zijn. Mensen die een reddingboei nodig hebben en hem niet toegeworpen krijgen. Ja, uh, uh, ja, en daar heb ik dus een hoofdstuk over gemaakt. Ik heb teruggekeken met een van de gasten in de, de vervolg, de follow-up die we maakten op. Uh, 9 mei 2009, een week later. Een van de velen die reageerde op die aflevering. En met hem heb ik teruggekeken op zijn bijdrage. Iemand die uh, het nog steeds zwaar heeft in het leven. Financieel zwaar, deurwaarders uh, staan aan de deur. Uh, mentaal zwaar, uh, slapeloze nachten. Uh, en het overkomt velen dat je uh, niet door je omgeving getroost wordt als het... Uh, heel erg slecht met je gaat. Het overkomt uh, velen dat je in een vereenzamingsproces zit... ook al ben je nog maar 50 of zestig. Ja, maar slechts weinigen gaan zover als bijvoorbeeld Carsté of de man gisteren... Ja, en daar heb ik in dat hoofdstuk ook geen antwoord op. Op welk moment uh, uh, zijn mensen zo desperaat dat ze zo... Ja, dat blijft, daar blijft een onvoorstelbare kant in zitten... dat je over die grens heen gaat. Wat gebeurt er dan? Ja, daar, kan ik, daar heb ik wel gepoogd ook me enigszins in te verplaatsen. Maar één uh, nou, antwoord is... dat komt ook van de hoofdpersoon in dat hoofdstuk in het boek... die ook uitlegt dat er uiteindelijk toch nog ook te genieten is... van bijvoorbeeld de natuur in de buurt van zijn woning. Boven Amsterdam-Noord. Ja, die Gewoon, heeft dus het lichtpunt gevonden. Er zijn, er zijn toch altijd wel kleine luchtpunten. Behalve bij die mensen zoals... Uh, de man gisteren van 24 in Alfa en Rijn, geen lichtpunt meer. En dat is, daar zullen we mee blijven. En dus, dus is de opdracht van een programma als rondom 10. of het nieuwe programma maakt. De opdracht blijft toch om te proberen te blijven begrijpen hoe kan het gebeuren. Ja. Daar moet je een bijdrage aan leveren als journalist vind ik. De laatste nieuws over Alphen aan de Rijn. Bert van Sloten. Nou, die vraag waarom houdt ook heel Alfa bezig ook de hele ochtend al. Het waarom stond ook centraal vanochtend tijdens de kerkdienst. Er werd veel troost gevonden bij elkaar. Karin Alberts is onze verslaggever. Die is in Alphen aan de Rijn en die sprak vanochtend met enkele kerkgangers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 Ja, dat kent de... u ook slachtoffers? Ja, het is nog niet vrijgegeven. Maar ik, inderdaad, de mensen die uh, niet met name... maar vanuit het winkelcentrum genoemd zijn, die ken ik. En ook nog iemand die, die nabij is vanuit de kerk. Die we toch uh, met z'n allen goed kennen. Maar die, die gelukkig wel in leven is. En we hopen dat het goed met haar zal gaan. U bent zelf vrijwilliger hier in de katholieke parochie. Yeah. Um, gaat er de komende tijd nog vanuit de kerk iets gebeuren? Ja, we zullen ons daarover moeten beraden. Het is allemaal zo vers en we moeten zeker iets doen. Ja. Karin Albers is nog steeds in het winkelcentrum, in de nabijheid daarvan. Karin, ja, die waarom vraag, je, je kan hem niet beantwoorden... maar ik neem aan dat hij vandaag veelvuldig gesteld wordt daar. Ja, en dat zie je. Mensen staan te praten, mensen staan te wachten. Ik moet zeggen, het valt me eigenlijk wel mee qua drukte, hoor. Want ik had eigenlijk gedacht dat er heel veel mensen... bij dat winkelcentrum zouden komen om uh, iets neer te leggen. Uh, nou, er, er liggen uh, een bosje of uh, acht aan bloemen. Uh, er staan wat kaarsen. En aan de overkant van de weg een beetje... Uh, afwerend richting media, die hier ook massaal is... staan wel mensen in groepjes na te praten. En die vragen waarom, ja, die zal ongetwijfeld de boventoon voeren. Goed, dat horen we in de loop van de dag nog uh, verder van jou. Govert, ja, dat is het laatste nieuws uit uh, Alphen. Veel, uh, veel vragen, weinig antwoorden. Collega Bert van Sloten. Niet in Rotterdam, maar in het Belgische Knokken zit uh, Jos Hermens. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo, hallo. Onze vroegere topatleet en nu coach van onder andere Heidegger en Selassie, wel de wereldrecord houden. 2 0 volgt, volgt u de gebeurtenissen in Rotterdam? Ja, traditie zit voor de tv. Dus het om, ook, ook, ook grappig om een keer op afstand te volgen. Dus en een van onze jongens, uh, Kip Routou, zit nu nog in de kop met Chibet samen. Dus het oh ja. wordt nog spannend. Ja, Ik denk om... dat Chibet er iets, iets frisser bij zit op dit moment. Maar wordt nog een mooie ontknoping. Zeg maar waarom op afstand en niet hier? Ah, ik weet niet. Ik probeer euh... dingen wat meer op afstand te doen dan vroeger. Dus ik, volgende week zit ik in Boston voor de Want dus ik, ik reis heel veel elk weekend en we hebben hele goede mensen bij, bij Global Sports uh, Communication werken. Vandaag zit Vaand en Trouw in, in Rotterdam. Dat is een hele goede hele man een hele goede jongen die daarmee die daar bezig is. Dus de, uh, mag ik het op iets meer afstand bekijken. Ja. Je, ben, je bent er vaak bij geweest uh, in, in Rotterdam. Ja. Kun je verschil aangeven tussen bijvoorbeeld de marathon van Rotterdam en die van Londen of Parijs? Ja, nou ja, Rotterdam is gewoon een goed parcours, goed ge, goede wedstrijd, goed, zit goed in elkaar geregisseerd, dat hebben we vandaag ook weer gezien. Dat blijkt ook weer vandaag dat je niet helemaal kunt regisseren. Uh, Parijs kun je wat meer zeggen, de Franse slag, wat allemaal wat rommeliger. parcours is toch zwaarder, uh, wat, wat, wat, wat moeizamer. En ja, uh, de Lond Londen is de parel onder de marathons. Uh, die hebben een groot budget, kun je vergelijken met uh, onze eredivisie en de Premier League. Uh, veel geld, uh, veel uitstraling, 40.000 mensen aan de staart. Ja, Londen is Londen is gewoon een fantastische maan. Dus en die, die, die hebben zoveel uh, geld en invloed die gewoon zeggen van wij willen de wereldkampioen, we willen de Olympisch kampioen, de wereldrecordhouder, de Europees kampioen. En die nemen gewoon de beste atleten. Mm. Uh, vooral atleten die dus al iets gepresteerd hebben qua, qua, qua naam. En de Rotterdam moet zich natuurlijk iets meer concentreren op de opkomende jongens, zoals ze uh, dit weekend ook hebben gedaan en, en heel goed hebben gedaan. Ja, de, de zeven goede jongens bij elkaar, waarvan er nu twee overblijven. Oh. Ja, en wat, wat is de inschatting? Wie gaat het worden? Enig idee al? Nou, ik hoop natuurlijk ook zelf persoonlijk op Kip Want het is een jongen die bij ons in de, in de groep zit. Uh, maar ik moet zeggen, Shibet, die als tweede in Amsterdam voor het jaar. Uh, in de marathon waar wij ook veel mee te maken hebben. Uh, die ziet er ook zo fris uit. Shibet uh, ziet er zelfs op dit moment iets, iets, iets sterker uit, voor, voor mijn gevoel. Uh, maar ja, diep in mijn hart hoop ik natuurlijk dat Kip, uh, Vincent Kip gaat winnen. Is gewoon ook een hele sympathieke jongen, nog niet zo lang uh, aan de pop meedraaien. Dus ja, uh, yeah, wat, wat spannend. is. Yeah. Dit moment is het dan moeilijk te, spellen, uh, te voorspellen. Uh, de marathon van het eind, dan is het. Van uh, Wie heeft het beste gedronken? Het wie, is wie, wie, ja, dus de vorm van de dag. Maar vooral ook uh, de, de, de, hoe, hoe zit je erin qua, qua, ja. qua, qua drinken en qua, qua energie. Ja. Nou, vanmiddag dan een kwartier zullen we het weten. Dank, Jos Hermans voor, uh, voor dit gesprekje. En uh, nou ja, ja okay, kijk gespannen verder hoe het gaat aflopen. En als u uh, geen televisie in de buurt hebt en gezellig naar de radio luistert op zondag... U hoeft geen minuut van de finish te missen. En die houtkamp zit er bovenop op de kolsingel. En zal uiteraard verslag doen van de laatste meters ook nog. En daarvoor zal het nieuws van 1 uur even worden uitgesteld op deze zender. Sebastian Timmerman, Parijs-Roubaix. Het duurt allemaal nog wat langer voordat uh, daar de finish is, maar er wordt wel snel gereden. Het gaat uh, snel over de kassei inmiddels ook. Twee stroken zitten er al op, betekent dat het peloton uh, bijna 110 kilometer al heeft afgelegd en nog zo'n 150 kilometer te rijden heeft in deze Parijs-Roubaix. Peloton in de jacht op een uh, kopgroep van uh, acht renners die inmiddels is ontstaan met daarbij een Nederlander Martin Tralinghi. Rijdt voor de Rabobank ploeg, ploegenoten van Lars Boom en van Sebastian Langeveld. Vooral van uh, Langeveld verwacht toch wel het een en ander nadat hij vorige week ook al goed voor de dag kwam in de ronde van Vlaanderen. En we weten dat hij altijd goed is ook op het rijden over de steentjes. Verder zitten erbij de Zwitser Martin Elminger, een Fransman Jimmy Angoulvin, de Duitser Timon Sojbert, een Canadees David Fayeu, nog een Fransman David Boucher, die zit bijna altijd wel in de ontsnapping van de dag. Nelson Oliveira, dat is een Portugees en een Australiër Mitchell Docker en dat is het bonte gezelschap met Chalingi dus als achtste man daarbij die met 1 minuut en 25 seconden voorsprong op dit moment met rijdt over die eerste kasseistroken heen... waar het erg droog is. Het is in Nederland mooi weer, maar ook in het noorden van Frankrijk... is het een week geweest zonder eigenlijk enige vorm van neerslag. De kasseistroken liggen er heel erg droog bij. En het is dus stofhappen voor de rijders geworden. Enorme stofwolken ontstaan er natuurlijk... door de auto's al die voor de koers uitrijden... en al de ploegleiderswagens die achter het peloton... en ook inmiddels achter de kopgroep zitten. En dat betekent dat er menig renner zal zijn... die vanavond kuggend op de bank zit met al dat stof in de longen. 1 minuut en 25 seconden voorsprong achter het peloton. Toch al een aantal problemen geweest met lekke banden en valpartijen. Belangrijkste slachtoffer daarvan tot nu toe is de rust Vladimir Gusev. Twee weken geleden derde nog in de E3-prijs in Harelbeke. En een paar jaar geleden reed hij ook al goed mee in Parijs-Roubaix. Hij heeft op moeten geven na een valpartij. Gusev er dus uit. We acht koplopers dus vooraan. 1 minuut en 25 seconden voorsprong op het peloton. Nog te rijden zo'n 150 kilometer. Andy, Andy Houtkamp, we komen uh, in het, uh, nou, de laatste 10, 12 minuten. Ja, we zitten, uh, nou even kijken, rond de 8, 39 kilometer van de marathon van Rotterdam. De 31ste, twee koplopers. Uh, Vincent Kipruto uit Kenia en de andere Keniaan Wilson Chebet. De een 23 jaar, de ander 25 jaar, Chebet 25 jaar. Kipruto liep uh, vorig jaar zijn beste tijd ooit. Uh, heeft nog niet zoveel... Uh, uh, marathons gelopen, vijf tot nu toe en altijd in de top vijf gelopen. Vorig jaar werd hij uh, uh, in Rotterdam uh, met 2 0 13 derde. En toen uh, uh, liep hij dus uh, heel goed, Kiproetoe. Uh, Wilson Chabet heeft uh, 2 0 12 staan. Die, zal, die tijd zal hij wel gaan verbeteren, verwacht ik. Maar uh, het is een, uh, een zware marathon. De Haas was wel aardig. Ik, ik zei misschien loopt hij hem wel uit. Maar die eh, op 35 kilometer. Hij was ook ingehuurd voor 35 kilometer. Maar hij, was, nou echt, hij zag er zo fris uit. Ik denk die gaat gewoon door. Maar die is toch uitgestapt. En dus hebben we nu twee koplopers: Vincent Kiproetu en Wilson Chebet, Twee Kenianen. Ruim op achterstand Koen Rijmakers. Dit is niet zijn marathon geweest. En uh, Hilda Kibet, die doet het uh, heel erg goed. En die houdt kamp. Houdt u uiteraard uh, op de hoogte. Kees Grimbergen, televisiejournalist, ex-NCRV. En nu Max. Kees, uh, hou je van marathons? Hou je van lopen? Ik vind het fenomeen uh, van de moderne, de, de, de tweede of derde Nederlandse loopgolf, vind ik fantastisch. Om dat als journalist te beschouwen. En als, uh, hoe zal ik het zeggen, weinig ambitieuze sportman, maar wel sportman. Vind ik ja. het ook heel leuk om ze nu dan een beetje te doen. En een beetje te experimenteren als. Uh, ik ben 60. Uh, een beetje het experimenteren als man van uh, gevorderde leeftijd. Ja, maar goed, we hebben eerder gehad over de sportverslaggever, Binnenhof. Ja, uh, sportver... uh, wat waren, waren de sporten waar je aandacht aan besteedde dan? Of nee. deed je gewoon alles? Nee, ik deed gewoon alles. Ik was, maar, echt, maar altijd, uh, nooit in de top en nooit ook in de subtop. Gewoon nee. honkballen, voetballen, volleyballen. Uh, ik ben ooit nog een keer, ben ik, uh, heb ik zilver gewonnen... op de katholieke provinciale kampioenschappen Zuid-Holland ik. Dus, uh, oh ja, Katholiek was wel heel, heel uh, gesegmenteerd natuurlijk. Ja, dus, maar en toen ben ik de dus sportverslaggever geworden. Als ik dan hier ja. aankom bij de Kool Single aan het begin, hè, zo ja. nog om 11 uur. Nou, dat, dat, dat begint dan wel een beetje te tintelen. Je hebt, maar, ooit, je hebt ooit een programma gemaakt, Grim. Ja, een ja. reportageserie in 2007, ja. ja. ja. Over, uh, en toen heb je de halve marathon gelopen, hè? Oh, bijna ongetraind, dus een oh. paar keer getraind. Geen excuses, luister eerst ja, okay. even. Ja, ik ga vandaag kijken of ik dat ultieme hardloopgevoel kan krijgen. Dat gelukzalige gevoel waar veel lopers het over hebben. Door te lopen voel je je een gelukkiger mens. Ik ga na of dat zo is. En ik ga na waar mijn pijngrens ligt. Ik weet één ding zeker: ik heb veel te weinig pasta gegeten. Hoe gaat het? Ik heb pijn. Zei ik het misschien, maar ik heb het gewoon. Jezus, veel aan denken. Kom op! Oh ja, dat is waar ook. Kom op! Eerst alleen nog binnenkomen. Oh natuurlijk, van de NCRV. Vier à vijf weken trainen voor een halve marathon is gewoon te weinig. Maar ik ben natuurlijk wel onwijs trots dat ik het gehaald heb. En verder ben je dus gewoon de triomfatige jarige geest dat je het volhoudt. En ik beloof hierbij één ding, dit 56-jarige lichaam laat ik niet meer teisteren door de marathon. Dat was een ferme belofte, Kees. 2007 Leiden, ja, fantastisch. Uh, ja. Ver over mijn grenzen gegaan. Maar ik, ik bracht ook in beeld in die reportage. Hoe de, de Nederlandse loopcultuur. De positieve en ook de, de keerzijde van die Nederlandse loopcultuur. Met onder andere Maarten Koeman, cystic uh, leider Die toch een groot aantal marathons heeft gelopen. En die door te lopen de kwaliteit van zijn leven vergroot heeft. En ook zijn leven verlengd heeft. Is zijn absolute overtuiging. Ja. Ja, wat de bewijs is, zit ik ondertussen te denken. Maar ik geloof het, als het vanuit hem zelf ja, komt, zelf, dan moet dat. Hij voelt ja, dat natuurlijk als ja. de, de kwaliteit. De en en dat, al die elementen zaten er ook in. Maar ook bijvoorbeeld de, de, de kijk van een man als Dirk van Welde Die op een prachtige, literaire manier heeft geschreven over lopen. En fantastische observaties heeft gedaan. Hij zat ook in die reportage. Ja. Uh, ja ik durf het bijna niet te vragen. Kees, er staat hier een loopband. Ja, ik wil dat graag voor je doen. Ja. <laughs> Vijf minuten. Ik heb alleen sportschoenen bij me. En wil je nog een beschrijving van mijn sportschoenen hebben? Nou, ge ge ge geef ze zelf ja. maar. even Jij ja, weet nou, waar dit, ze vandaan komen. Ik, ik, vier jaar geleden moest ik dus nieuwe schoenen hebben. Want die schoenen waren oud. En toen ging ik dus nieuwe schoenen kopen. Dit zijn dezelfde. Er zit inmiddels gaten in de tenen. En ik zat net met uh, Martje ten Katen. En ik ben jouw naam uh, Vivian. Met, met Vivian. En Martje, uh, die kijken dan... En die schudden hun hoofd. Wat is dit voor? Wat is dit voor gozer? Maar het is maar voor vijf minuten, kees. Dus uh, loop de gaten gewoon. Groter. Ik ga nu even lopen. Ja, ga naar de loopband. Ja. Dat lijkt me heel goed. Dan kunnen wij ondertussen even van Andy vragen hoe de stand van zaken is. Oké. Okay, mag ik wel op tijd weg met een kaartje voor Utrecht? Ik weet het. Jij moet nu Utrecht fijn half drie. Nou, je mag. Uh, ja, je mag weg uh, hierna. Andy. Ja, we zitten rond de 40 kilometer om precies te zijn. Dan gaan ze nu over het 40 kilometerpunt. punt. Een uh, tijd van 1.58, nu. 47, dat is uh, 1 minuut en 13 seconden langzamer dan het wereldrecord. Dus komen ze inderdaad uit op die uh, 2 uur en 5 minuten. En ze, dat zijn de twee koplopers, Kibroutou en Tjebet. Uh, ik heb het al een paar keer genoemd, Hilda Kibet. De Nederlandse doet het uitstekend. Zij is hard op weg naar een persoonlijk record. Dat liep ze in Amsterdam vorig jaar 2.06.12. Nee, wat was dat? Nee, 2.06.12, dat mocht ze willen. Uh, 2.26.23 vorig jaar. Um, in uh, Frankfurt uh, gelopen. En uh, die loopt echt uh, een geweldige race, heel je bed. En als ze onder de... Uh, 2.26 loopt, dan uh, zo rond de 2.26... dan gaat ze zeker naar de Olympische Spelen van Londen volgend jaar. En dat uh, lijkt erop of ze moet helemaal in elkaar storten... dat ze dat gaat halen. Vooraan gaat de strijd tussen twee man, Kipruto en Chebet, En zij zitten in de laatste drie kilometers. En daar heeft zich uh, tussen gevormd, Andy, dat weet jij niet... maar de jonge heer Kees Grimbergen, net 60 geworden... <laughs>